Daar ontmoet ik een familie Cole. Slips away, Slips away, Slips away. Never let us slip away. I talk to my baby on the telephone, long distance. Slips away, Slips away. I never would have guessed I would miss once a so bad. Slips away, yeah. never let us slip away. I'm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 Maar die laat hem altijd mooi fluiten. Het dier spreekt ernstig voor de vissen. Gevallen van een haringkar. Hij loopt de dagen met zijn lier. De dagen vliegen, hij blijft staan. Waar komt hij van Ooster dagen van rood salofaan, van glitteren watten en sterrenpapier. Geen, Geen mens kan zijn na.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 Alleen een meisje blijkt staan praten, een mager meisje van plezier. Kan ik niet zeggen.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 Annemiek, waar kwam je zelf vandaan dan? Wij, Mijn ouders vrouw in Haarlem. Dat waren uh, uitzonderingen. Maar uh, gelukkig, tussen aanhalen en stekens, mankeerde mijn broer ook wat. Uh, waardoor wij uh, toch een uh, bunker konden krijgen. Uh. This melody, this melody. Uh-huh.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 But long as there are stars above you, you never need to doubt it, I'll make you so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 Bedankt, we hebben veel plezier gedaan. Ja, jij ook, bedankt. Graag gedaan.